Negen IT-specialisten die voor het kabinet voorstellen voor de apps hebben bestudeerd... hebben gisteren forse kritiek geuit op de selectieprocedure. De vergadering over de beoordeling verliep volgens de experts rommelig... en apps die expliciet waren afgekeurd zouden toch zijn geselecteerd. De politie heeft vannacht in Zaandam een illegaal pokertoernooi beëindigd. In een bedrijfspand waren tegen de coronaregels in 53 mensen aanwezig. Ze hebben allemaal een bekeuring van 390 euro gekregen. Zeven mensen moesten mee naar het bureau omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden. Volgens de politie waren mensen uit heel Nederland op het pokertoernooi afgekomen. Vannacht zijn opnieuw zendmasten het doelwit geweest van Brandstichting, nu in Amsterdam-West...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 Interrupt this broadcast, Bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport. Oh my gosh, the music just turns me on. Thinking of, think. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan. Death with the record. Death with the record. Thinking of a master plan.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 Hit the studio, 'cause I'm paid One, two, three, ah! By George, even London could pump up the volume. Pump up the volume. Wait a minute, you better talk to my mother. Zaterdag 18 april, mijn naam is Walter Sands, we zijn live hier bij ZFM en we openen altijd om 11 uur met een dance classic en dit was hem, Eric B uit de tijd dat je met van die oranje schuimrubberen dingetjes aan je koptelefoon of aan je, aan je Walkman op straat liep. Ja, prachtig. Eén dag nog tot de radiomarathon, we doen vandaag een beetje rustig aan, een paar onze uitzons Ben Sonneveld zal zo nog inbellen, maar eerst even Risa Franklin. Hier bij ZFM, waar het 8 over 11 is.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 ZFM, waar het kwart over elf is. We gaan lekker door met Ben Morrison. Goedemorgen. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place, like the flick of a switch. While my mama told me, there'll be days like this.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 When you ring out the changes I've how everything is. Well my mama told me yeah, there'll be days like this. Oh my mama told me. Ja, dat was like this, Morrison. me, days like this, told me, told me, like this. Days like this, hier bij ZFM. Ja, en dan even los van de corona, even iets totaal anders, iets wat gewoon in ons dorp speelt en dat is het strand voor de honden. Ik heb zelf een hond, 16 jaar oud, de dierenarts zegt dat het de oudste hond van Zandvoort. wordt. En mijn beagle die wil gewoon heel graag nog naar het strand, maar dat mag niet. Want het strand is officieel gesloten volgens de regels. Um, en haar heeft daar een item over gemaakt, dat zal ik even uitzenden. Ja, dat is ook een, een rashond die uh, graag de, de ruimte en de snelheid wil hebben. En die graag uh, zeg maar lekker sportief wil zijn. Siba kan zich nu nog even volop uitleven. Maar vanaf woensdag is ze niet meer welkom op het strand van Zandvoort. Dan begint officieel het seizoen voor de badgasten. Ja, nu uh, marcheert corona door ons land heen. Uh, maar daardoor komt er eigenlijk rond ruimte voor de hondenbezitters. En kunnen we dan uh, lekker op het strand banjeren. Je kunt op je handdoekje gaan liggen, tuurlijk. Maar dat zal een handjevol mensen zijn. En om dan het strand gesloten te houden voor honden, ja, waarom? Het raadslid snapt heel goed waarom het baasje van Sierba en veel andere hondenbezitters de gemeente hebben gevraagd om het strand voorlopig open te laten voor de viervoeters. Ook omdat het anders wel erg druk kan worden op de overgebleven hondenuitlaatplaatsen. Dan zijn we verplicht uit te wijken naar de duinen. En, en ja, die kunnen ook wel eens een keer zo vol worden dat die anderhalve meter dan niet haalbaar is. Dat is ook een overweging waarom je het zou moeten openstellen. Ik heb het al bij de burgemeester aangekaart en ik heb hem ook gezegd dat het in mijn ogen heel makkelijk is door gewoon te zeggen, handhavers, jullie hoeven er niet op te handhaven. Dan hoef je de APV niet aan te passen en dan kan het besluit heel snel genomen worden. Nou, regels zijn ook heel belangrijk en ik denk ook dat het voor de badgasten in normale seizoenssituatie dat het van essentieel belang is dat de badgasten voorrang krijgen op een hond. Maar nu is er een andere situatie, het strand is leeg, er zijn geen badgasten, tot aan de toiletten is de boel gesloten hier zo. Dus het heeft geen zin om hier zo allerlei dingen te doen dan alleen maar een bewoner van zandvoort. Ja, on the beach. Dit is zo'n lange uitvoering. Het duurt bijna 7 minuten. Ik vind Chris Beer leuk, maar om nou nog drie minuten lang naar te luisteren... dat gaan we niet doen. We gaan lekker door met Stevie Wonder. En daarna bel ik Ben Zonneveld. Eens kijken wat hij allemaal te melden heeft. That she's so bad She'll change my tears to joy from sad She says she keeps the upper hand Cause she can please a man She doesn't use a love to make him weak She uses love to keep him strong And inside me there's no room for doubt that TV Wonder hier bij ZFM, waar het precies half twaalf is. En half twaalf is tijd voor Ben Zonneveld. Ben, jij hangt weer. Hey Walter, goedemorgen. goedemorgen. Hoe is het zo? Ja, Vandaag goed. Alleen weer beginnen? Ja, lekker. Het is, het is fijn om weer terug te zijn, om weer radio te kunnen maken. Maar het moet voor jou ook ja. raar zijn, want dit is natuurlijk eigenlijk het slot van Goedemorgen Zandvoort. En als nu ja, goedemorgen, ja, goedemorgen, goedemorgen Zandvoort was geweest, wat had je dan als onderwerp gehad? Uh, goedemorgen Zandvoort had uiteraard een aantal uh, onderwerpen gehad waarvan liefst... Maar één over de corona, want eigenlijk worden we daar een beetje moe van. Ja, klopt. Uh, als je vandaag in de Haams Dagbad kijkt, staat er een heel stuk over uh, waar mensen hun commentaar geven uh, over, over de lockdown en of het nou wel of niet moet. Mm -hmm. en, uh, de voor- en tegenstanders die geven toch allebei aan dat je voorzichtig moet zijn met het voorzichtig weer openen van economie en uh, restauranten. Ja. En daar is natuurlijk het een en ander over, over te doen, maar ik had, zou het liever over andere zaken hebben die uh, in het Zandvoortse ook spelen. Ja. En natuurlijk uh, is, is corona een, een hoofdding. Uh, het strand is dicht, de ja. restauranten zijn dicht en, uh, ja. en, enzovoort enzovoort. Um, allereerst nog even een opmerking ja. over uh, het strandverhaal. Ja, want en... dat, dat, dat is ook echt zo'n onderwerp wat je volgens mij bij Goedemorgen meegenomen had. Dat had ik zeker meegenomen en ik had mevrouw van der Veld ook, uh, ook uitgenodigd, ja. want het is niet zo dat de honden niet op het strand mogen, dat is een beetje te kruur uh, ja, gesteld. S avonds mogen ze. De honden mogen uh, vanaf 7 uur s avonds tot 9 uur s morgens op het uh, strand komen mm -hmm. en het is lang genoeg licht om vanavond nog even je hond uit te laten... Enerzijds voel ik wel mee met het uh, idee dat de stroom toch dicht is... ...en dat je daar uh, wat soepeler mee om moet gaan. Maar om te zeggen handhaven is niet handhaven, dat ligt ja. moeilijk... ...want het ligt gewoon in hun, uh, in hun uh, vastgestelde uh, rooster. Ja. Uh, alleen zie je ze op het ogenblik heel weinig in het dorp... ...en dat komt uh, waarschijnlijk omdat de bezetting wat minder is... ...want ik zie ze niet zo vaak meer. Okay. En het andere wat uh, gesteld wordt dat de duinen overvol worden... Nou, ik wandel in de Duinen, zeker bij de Frans Waanstraat. Mm -hmm. En daar zie ik een, een overdosis aan hondenuitlaatsservices. Ja. En daar mag wel eens naar gekeken worden. Maar goed, die, die, die kom die ik met mijn hond hadden... ook altijd tegen, inderdaad. Ja. Die hadden wij zeker besproken bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En natuurlijk hadden wij hier en daar wel een gesprekje met een, uh, met een wethouder. of met, uh, met iemand uit de politiek uh, ja. willen hebben. Het gaat uh, aanstaande dinsdag natuurlijk ook over de integriteit. En dat is ook een belangrijk onderwerp in Zandvoort. Daar ja. hadden we ook wat over kunnen zeggen. Ja, ik hoop dat het oh. snel weer uh, in de lucht komt. En uh, dat we weer op een normale manier radio kunnen maken hebben. Ja, nou, de, we, we zijn aan het mailen of er eventueel een uh, mogelijkheid is... om Goedemorgen Zandvoort toch weer in de lucht te krijgen. Ja. En uh, daar uh, gaan wij, uh, en jij zeker als bevond, mm -hmm. van de week nog wat over horen. Ja. En daar hebben we zeker even contact over. Ja, ja nee. Ik, maar ik, ik omdat het net toch had over... Uh, uh, ...restauranten gesloten en uh, restauranten die, uh, die hun gasten niet kunnen ontvangen... ...en strandtenten ook. Uh, okay. In de de groeten aan... Ja, want ik weet iets. Je bent uit eten geweest. <laughs> ja, ik ben gisteren uit eten geweest thuis. <laughs> Oké. Okay. En uh, ik heb uh, op twee sites gekeken en dat is uh, één de app Scharri... Ja. ...en twee een menukaart Zandvoort... Mm -hmm. En die twee instanties, de ontwikkelaars ervan, wil ik de groeten doen. Ja. Want ik kan, en alle Zandvoort is met mij, daar uh, een restaurant uitkiezen. Ik kan ook eten bestellen, dus het, ik vind het fantastisch. En uh, zo ga je toch uit ja. in je eigen dorp. Ja, leuk is dat hè. Ja, het is een heel ja. mooi initiatief dat je inderdaad uh, Ja, het is, uh, maar het is ook lekker makkelijk. Ja. Je kan gewoon even kijken wat je, wat je wil. Uh, restauranten die in Zandvoort zijn... De meesten zijn aangesloten. Nou ja, zandvoerders kennen hun eigen restaurantjes wel waar ze graag ja. eten. Ja. En dat is dus gewoon mogelijk. Je ja. haalt het op. Je dekt een leuke tafel, want je gaat natuurlijk niet uit zo'n blikje eten. Nee, nee. En je eet van je eigen bord en je bent uit. Ja, ja. ja hartstikke leuk. Dus dat, uh, dat moeten we zeker gaan doen. Dus uh, nogmaals de groeten aan de ontwikkelaars daarvan. Ja. Uh, je had het al over morgen. Ja, de, de marathon Ben. Ik ga, uh, ik ga zo meteen de eenzame fietser voor je draaien. Maar als je morgen had, wille, had willen horen... dan had je moeten, de portemonnee moeten trekken. Nou ja, misschien wil ik morgen wel wat anders horen. <laughs> Giro uh, 7244 met vermelding Actie Zandvoort. Nee, dat is helemaal goed. En ik hoop dat je dat morgen nog een paar keer gaat herhalen. Gaan we zeker en doen. Morgen wandel ik even in het dorp. En ja. Misschien kunnen we nog wat doen. ja Je komt als het goed is morgen vroeg gewoon rond deze tijd ook weer even een update ja, geven. Ja, dan gaan we weer eens kijken. En daarnaast ergens in de middag vanaf de boulevard, heb ik begrepen, ga je ook even verslag ja, ja. doen. Dan hoor ik het wel. Dan komt het helemaal goed. Fijne dag vandaag, Ben. Ik uh, wens je nog een fijn half uurtje en we spreken elkaar morgen. Oké, okay, tot morgen, Ben. Okay, dan en dan hier komt de fietser.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 Ik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 en de Groot, onze buurman in Heemse Steden. De eenzame fietser, leuk om die weer te horen. Keus van Ben Zonneveld en ook morgen zal hij weer de groeten doen... en ook zich melden vanaf uh, verschillende locaties in Zandvoort... om daar een sfeerimpressie te geven. En ja, morgen, morgen is dus die radiomarathon. Wij doen helemaal mee voor het uh, Rode Kruis. De Zandvoortse afdeling onder de noemer Help de Helpers Helpen... gaan wij van 9 tot 9 uitzenden en wil je een plaat aanvragen, dat kost je geld. Dat mag je zelf weten hoeveel. Dat hoeft niet veel te zijn, echt niet. Maar bel ons dan op 023-573-0393. Dat is het gewone nummer van de studio. En heel, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben... maar onze technici hebben het geregeld. Je kunt op dat nummer ook appen. Dus 023-573-0393. En dan kun je gewoon een plaat aanvragen hier bij ZFM. Voor morgen voor de Radiomarathon. Gaan wij door met de police. Dan stand so close to me. Inside her, there's longing This girl's an open page But mark she's so close now This girl is half his age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 Canta quien se o mojar que temo ahogar. En als je dit nummer kent, dan kijk je echt te veel tv en vooral te veel Netflix. Want dit was de tune van Narcos. Ja, gaan we even lekker door met gewoon weer zo'n Nederlands nummer. En dat is een nummer wat iedereen kent. Lekker live. Dickhout, stil in mij. Opname gemaakt in het Patronaat op een van de eerste albums van, van, van Dikhout En ja, geweldige liveband. Goed, dan wordt het tijd om een beetje naar het eind toe te gaan. En weet je wat, ik neem gewoon die, die afsluiters mee die, die Thomas en Jaap ook doen. En uh, deze is van Thomas. En heel grappig, die heb ik opeens heel hard gehoord in de Brede Rode Straat. En ik zag mensen dansen in de, in de woonkamer. I Will Survive, Gloria Gena. Help de helpers helpen. Luister aanstaande zondag 19 april... naar onze marathon-uitzending... en doneer aan het Zandvoortse Rode Kruis. Dus, zondag 19 april... de marathon-uitzending van ZFM. Help de helpers helpen. ZFM. Ja, dat is het. Morgen is die actie. En het Giro-nummer, ik noem het gewoon alweer... 7244. En vermeld erbij actie Zandvoort. Je kunt nu al beginnen. Je kunt ook al... Uh plaatjes aanvragen via de app 023 573 0393 dat is gewoon het nummer van ZFM dus kijk op de site als je het snel ging dit was een beetje de laatste plaat uh, dit is de ene die ik altijd draai we zullen doorgaan van Ramse Chaffee. en tot morgen bij de marathon we zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze macht we zullen doorgaan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 Wat we samen zijn